Book 2 38า8ิในรถแท็กซี่อินดักชีในรถแทกซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับคุณที่จะนัทซีต์เ Kunt u een taxi bestellen? Bij station. Raar. Hoeveel kost het naar het station? Hoeveel kost het naar het station? Bij luchthaven. Hoeveel kost het naar de luchthaven? Hoeveel kost het naar de luchthaven? Karuna, direct. Recht door als u blijft. Recht door als u blijft. Karuna, leef qua. Dit. Hier naar rechts als u blijft. Hier naar rechts als u b l i e f t Karuna, leef. Rechts. Rechts. Rechts. Rechts. r e c h s r e c h t e c h t s Rechts. r e s e c t s r e c e c t s r e r e c h e h t e c h t s Rechts. r e s t s r e c e c t s r e c h Ik heb haast. Ik heb haast. Ik heb tijd. Ik heb tijd. Karuna, kapt u langzaam l o p e kan u wat langzamer rijden? Kan u wat langzamer rijden? Karuna, stop hier, stop u hier als t u b l i e f t Stopt u hier alstublieft. Karuna, Rasa, Kloo, na krab. Wacht u alstublieft een ogenblik. Wacht u alstublieft een ogenblik. Diep, ik ben terug. Ik ben zo terug. Ik ben zo terug. Kan ik een betalingsbewijs? mag ik een betalingsbewijs ผมไม่มีเงินทอนฉันไม่ e ีเง e นทอ e ฉั d ik heb g e e n kleingeld ไม่เป็นไรที่เหลือนนีเงินทอนฉั่มีเงินทอับไม่มีเงินทอนฉันไ r ่ม t เงินท r นฉันไม่ม r เงันไม่ัไ่งม่งมทมีท่ีอ่นอ่ีนัีั Kunt u me naar dit adres brengen? Kunt u me naar dit adres brengen? p bij zon die rommel van om door k kan kunt u me naar mijn hotel brengen kunt u me naar mijn hotel brengen p bij zon v a om die klap k u n a a r het strand kunt u me naar het strand brengen